Ja, je ja, was ook nog naar het Brainwash Festival geweest, of dat staat nog op? En daar ga ik nog naartoe, dat is ah, Oké, okay. ja, tegen die tijd is dan deze uitzending geboos. Maar het wellicht dat, het, uh, dat we daar nog uh, een filmpje van krijgen, die we plaatsen we dan ook op de website. Hartstikke grappig, Jerna's is er ook trouwens dan. Oh, dat wordt gezellig. Ja. <laughs> Volgens mij gaat hij pleiten voor vrij wapenbezit, dus dat wordt extra leuk. <laughs> ja, hem kennende. Maar viel dat argument uh, voor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 Blijven steeds geloven in Amerikaanse renteverhoging. En dat de dollar sterker en goud zwakker. Nou, mooi inkoopmomentje toch? Ja, dat zou kunnen. Goud is in de aanbieding. Nou, bitcoin is even niet in de aanbieding. Die is uh, omhoog uh, geschoten. Heeft heel lang op uh, 550 eurotjes gestaan. En staat nu op de 580 eurotjes, 30 eurotjes omhoog.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 Nou, ja, de FNV hebben we ook nog even een berichtje, maar dat komt zo even. Blijf nog heel even in de belastingssfeer, want De Tweede Kamer wil af van belastingdeal met de koning. Ja, ze krijgen dan geen, uh, ze hebben geen belasting te betalen op hun vermogen, geen vermogensrendementsheffing, zeg maar. Ja. En, uh, of tenminste, dan moeten ze ook wel betalen, maar daar krijgen ze dan compensatie voor. Want dat is ook al dat zo'n verhaal. Je, uh, iedereen moet belasting betalen, want dan kunnen ze dat zeggen. Ja, iedereen moet belasting betalen.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 Nou, dat weet ik dan niet. Zeg. Dat zou wel mooi zijn. Dat zou, zijn. Zo, zou moeten we misschien. Ja, ik weet wel dat de oranjers altijd een bootje klaar hebben staan. Daar ja, niet ja, ja, ja, dat kost ook nog heel veel geld. Een vertrekbootje. Dat de, groen, Duitsers, de groene daar. <laughs> de vertrekhoeds. Ja, ik lees trouwens ook dat die, bij de, die vertrekkers bij de belastingdienst gemiddeld 70.000 euro meekregen. Ja. Okay. Al sinds.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 Nee, eerst, eerst als een stadhouder. Ja. ja, en wat waarschijnlijk ook iets zegt over de werkelijke verhoudingen in de wereld. Omdat we er niet helemaal zelf om hebben gevraagd, maar dat het een, een combinatie is tussen ja, plaatselijke regenten en notabelen, zeg maar, die dit wilden, en gewoon uh, Engeland. Ja, nou, volgens mij het is schijn, ja, het is ook een kwestie van welke historic, historicus je gelooft, maar dat die notabelen dat... Uh, ...wilde omdat er een redcoat achter hem stond met de heuille. Dus de vraag over in hoeverre dat de, de wil van de notabelen was... ...dat is dan nog de, de vraag. Maar er zijn ja. niet, niet echt duidelijke bewijzen voor ook. Er is weinig documentatie uit die tijd. Nou ja, het schijnt dat die Schimmelpenning een prachtige brief heeft geschreven. Mm -hmm. ja. Ja. Ik lees hier ook... ...ja, het is een hele rare vrijstelling. Het past ook niet echt in de moderne tijd waarin we leven. Willem-Alexander wil toch een moderne koning zijn...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 nou, het mm. Nederlandse hoofd. bedrag, dat, dat ligt zo tegen het Engelse bedrag aan. Dus dan weet je al ongeveer wat... Uh, ja, in Engeland is een stukje groter. Ja. ja. Sterker nog, onze koning uh, krijgt ook veel meer dan president uh, Poetin en zo. Oké. Okay. Ja. Ja, jij zegt wel onze koning, maar uh, <laughs> ik weet van niks. Ah nee, je wil <laughs> natuurlijk ook kennen, maar uh, <laughs> hè, kijk maar in je paspoort. Dat ja, is ja, ja. ja, ook Je bent ook er ook. gewoon uh, onderdaan van hoor. <laughs> ja. Ja goed, ja, nou ja, mijn voorstel is van, uh, nee, nee, laat ik zo zeggen, de, uh, even een stelling, wat zou, wat zou je beter vinden? Het gekozen koningschap, net als het gekozen burgemeesterschap, of dat we de koning gaan crowdfunden zijn salaris, dat hij gewoon uh, Willem daar een lekker bier mag drinken en bij de hockeydames mag uh, in de kleedkamer mag feesten, of helemaal afschaffen. Ik vind crowdfunden wel een goede optie dan, uh. ja. dan uh, kan je gelijk uh, zien wat het, wat het waard is en het, het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 En uh, ook 14 miljard. En, ik, en, en Dijsselbloem die had al gezegd, we moeten eens gaan praten over die megaboetes. Want er worden nou echt een enorme berg boetes rondgestrooid. Om uh, ja ik denk omdat de overheden ook erg er in financiële nood zitten. Maar dat gaat natuurlijk de burger uiteindelijk heel veel geld kosten om uh, deze boetes en belastingen. Oké, okay, hey, goed gaan we naar het volgende bericht toe. De FNV-personeel dreigt met. Uh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 Riffel, fontein van bier. Of, uh, ja, Fontein van bier. Ik <laughs> heb bij de overheid gewerkt. Dus, uh, uh, <laughs> het is echt een paleis daar hoor. En bovendien hebben ambtenaren ook geen ombudsman. Hè? Als zij uh, een conflict hebben met de overheid. Naar wie moeten zij dan? Ja, ze Zeker naar de ombudsman voor gewone bewoners. En, en <laughs> burgers. Ja, dat wil toch niet. Dus, uh, nee. en het is ook zo. Die, deze instituten hebben meestal ontstakingskasten. Ik weet bijvoorbeeld bij mij...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 profiteert eigenlijk de overheid mee van het, um, van, van het feit dat mensen beleggen. Maar ze delen alleen maar mee in de winst. Ze delen niet mee in het verlies. Als jouw um, koers halveert, en dus je koopt iets voor een tientje, en het is op enig moment maar 5 euro um, waard, dan um, ja, zegt de overheid, uh, sorry, maar um, ja, dat is jouw fout. En op het moment dat jouw... Um,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 Dan dat uh, de overheid van degenen die hun geld veilig willen hebben en geen risico nemen. Uh, in rol voor bepaalde ja, zekerheden dat ze daarvoor een premie uh, vragen. He, dus ik zou zeggen eigenlijk zouden alleen de mensen uh, wiens geld met publiek geld verzekerd is.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 Als je dan nog toestaat dat ook anderen een depositogarantiestelsel aanbieden.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 er komt nu ook een soort van belastingunie aan. Nou, dat ziet er gewoon heel slecht uit voor iedereen die, uh, uh, die geniet van zijn of haar vrijheid. Uh -huh. Maar, in de aan dat jullie hier alles over gezegd hebben. <lacht> Better. Ja, maar, de Kamer, die wil wel onderzoek naar uh, de huidige lage rente. <lacht> ja, ik weet niet, de, de Dijsselbloem zegt dit. Die man heeft toch, wat uh, was dat, landbouweconomie gesproken?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 En die gingen ze allemaal verkopen, want voor hun gevoel had dat een enorme waarde, want dat waren ze, waren voor hun heel heldhaftigheden hadden ze een medaille gekregen, dus het voelde voor hen heel waardevol, maar ze stonden daar dan in het park te proberen voor anderhalve dollar zo'n, zo'n ding te verkopen, zeg maar. Mm -hmm. Dat is eigenlijk heel makkelijk, in plaats van mensen geld geven, geef je gewoon, uh, ja, orders.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 een lintje, weet je. Het is gewoon... Uh, ja, het, het is die koning... die rij, rijkt hem nog niet eens zelf uit... ook nog. Mm -hmm. uh, het is echt... Uh, ja, het is echt waanzin... eigenlijk. Het is ook weer dat sprookje... Ja. Hoe, hoe werkt dat... trouwens? Want die lintjes... Die dan weer worden ingeleverd en ik, ik, ik... dacht dat er nog al wat van die lintjes... worden uitgereikt. Is, is daar... dan een, een, een speciale ambtenaar... voor die dan bij de mensen langskomt... van, uh, nou, uh, meneer Hubbel... de puppen is overleden... Uh,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 Gaat. Hij zegt, nee, ook de autochtone Nederlander, een libertariër, zeg maar. Die moet uh, keuze, of hij, uh, keuze maken of hij voor of tegen Nederland is. Ik weet wel uh, wat, dat, wat dat inhoudt. Hè. Voor Nederland zijn of tegen Nederland. Hij gaat ah, overstappen ja. naar voor Nederland, toch? Partij <laughs> <Ja>. voor Nederland. <laughs> ja, ja. Een partij voor Nederland en ook een partij tegen Nederland. Toch? Ja, nee, en de vraag is natuurlijk ook van... Uh...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 met een van die hoogleraar die helemaal rood aanliep toen, toen het <laughs> van vertelde dat belastingdiefstal was. Ja, ja, ja. En die, die gast die zei toen tegen hem, maar u plaatst zich buiten de rechts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 Volgens mij was het, het komt het ook uit de koken van de VVD. Dat, uh, ze willen dat allochtone kinderen dan naar. Uh, er moesten de Nederlandse normen en waarden krijgen. En naar het. Uh, hoe is dat? Verzetsmuseum of, of zoiets. Naar uh, al die dingen uit de Tweede Wereldoorlog kijken. Om te zien hoe erg het we hebben gehad hier. <lacht> ja. Hoe goed we het hebben nu. Heel goed. Onder markt. Ja. ja, dat kan wel. Maar dan moeten die allochtonen ook naar het collaboratiemuseum. Ja. Gewoon de Nederlanders die. Ja, gewoon de.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 op je neerdalen, weet je, als een soort decreet van de goden of zo. Mm. En, en, terwijl uh, normen en waarden komen van binnen uit. Ik bedoel, jij hebt uh, bepaalde normen die jij het beste bij je vindt past en, uh, en daar leef je na, Omdat je door leven dan beter wordt dan wanneer je uh, andere normen aanneemt. Mm. Als het zit iets wat van binnen uit en er zijn een veel van 17 miljoen individuen met allemaal hun eigen unieke normen en waarden. Dat bij elkaar vormt de samenleving. En dat is iets waar je niet de vinger op kan leggen, want...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 ...van die social justice warriors... ...die elkaar dan te lijf gingen zeg maar... De, ...en dat waren allemaal... ...ja je hebt dan tegenwoordig geloof ik... ...30 verschillende sekses... <laughs> ...en dan had de seksen nummer 17... ...die, die uh, ging dan in debat met uh, sekser nummer 23... <laughs> yeah. and, uh,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 de schade zien die ze toebrengen. Ja, je kan altijd ja, naar hun eigen wel. acties kijken, ook als je, ik zag laatst dat uh, uh, El Sharpton die is dan uh, gaat dan overal zeggen, ja, niet genoeg diversity bij dit bedrijf, niet genoeg diversity daar. En uh, dit is El Sharpton zijn eigen team, zag je dan? En dat waren gewoon allemaal zwarte, <laughs> ja, allemaal, allemaal zwarte mannen. Dus, uh, ja, die geeft dus niks om diversity. Dat blijkt daar wel uit. En dat zie je bij de Huffington Post ook. Als laatste Huffington Post zag je ze, dit is de redactie van de Huffington allemaal Post, vrouwen. We, allemaal vrouwen, van een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 In handen heeft uh, qua economie uh -uh. en het land uh, omzeep helpt economisch. Ja, dan treft dat ook de, de profvoetballers. Yeah. Kun je het voorstellen hier in Nederland met al die uh, die, die, die miljonairs dat die twee jaar lang geen uh, salaris krijgen? <laughs> <laughs> in 2015 all players received less than 500 US dollars. <laughs> Oké, okay. wat waren ze waard dan? En, nou, ik denk wel meer dan 500 dollar, maar okay. uiteindelijk uh, ze zouden ze 3600 euro per oh, ja. jaar krijgen. Al, of 3600 dollar per jaar krijgen, <laughs> en uiteindelijk hebben ze in 2015 maar minder dan 500 gekregen. En de vraag: zijn dat dan Zimbabweanse dollars of niet? Yeah. <laughs> nee, dit zijn gewone dollars. Ja. Want de Zimbabweanse dollar is al uh, afgeschaft. Je hebt nu uh, bondnotes, dat zijn gewoon Amerikaanse dollars. Uh, of schuldbewijzen van Amerikaanse dollars. En dan plakken ze er dus het hoofd van, uh, van Mugabe. Ja. Om <laughs> wat meer vertrouwen te laten weken. En waarom ik me dan afvraag, zijn dat dan niet die, gewoon het, uh, de spelers van het nationale elftal? Want die, die spelen dan ook gewoon bij een andere club. Daar krijg ze misschien wel betaald. De, de, het lijkt, uh, ik, ik heb het bericht niet gezien, maar het lijkt wel alsof het daarover gaat. Want, uh, ja. Het gaat hier ja. over de strike this morning after Hwange. FC Had not reacted to various urgent requests to pay its players. En ik denk dat Wang FC is gewoon een, een, een club, zeg maar. Okay, Zo'n Spijnhorst. Okay. Zo. Ja, toch wel, ja. ja, ja. Ah. ja je vraagt je af als in Nederland al die, stadion, die stadia niet zo gesubsidieerd werden en allerlei staatssteun overal naartoe ging. Wat die voetbalspelers dan zouden krijgen?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 Okay. Ja, die hebben een enorme les gehad. Een hele waardevolle les voor de toekomst. Maar uh, de auto nog even niet op. Eigenaar rode Loper is opgepakt uh, nadat uh, Mugabe erover gestrijgeld is. <laughs> Ik <Wat>? vind het <laughs> zo typisch overheid. <laughs> ja, hij had hem nog even moeten strijken voordat uh, Mugabe erover ging lopen. <laughs> ja, maar de heerser die kan nooit falen, de, de, als, als de heerser dan valt, dan moet het altijd aan iets anders liggen. Het kan niet gewoon zijn dat Mukabe hartstikke lomp is, het moet aan die loper liggen natuurlijk. ik kan nog ja. gewoon straalbussen open daar de tent uitlopen, lopen, ja. dat kan ook nog. Ja, hij is al in de tachtig toch, dan uh, val, uh, val ook zo uh, zonder alcohol wel toe, voor elkaar te krijgen. Ja. Uh. ja. Oh, wat erg. Wat is er gebeurd met die persoon? Zo het voor leeuwen horen zijn of zo? <laughs> ja, <laughs> ja, dat soort dingen. Doebel. Nee, dat hebben ze vast iets met zo'n zo loper gedaan ook erbij. <laughs> nee, dat is in, in, in Noord-Korea met een uh, luchtafweer geschut, uh, op hem leeggeschoten. Dat ze hem in een, in een, in een loper gerold hebben waarschijnlijk. <laughs> oh. Jezus. Ja, je zult niet spotten met de leider, hè? Ah.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 vernietigingswapens aan Saudi-Arabië levert waar vervolgens dan in Jemen begrafenissen mee worden gebombardeerd, dat is prima zeg maar. Ja, en die moet okay. dan ook nog gewoon aan de Clinton Foundation schenken die. Ja, precies. Dus, Oké, okay, dan heb ik het er wel voor Ja, dit is ook weer 412 miljoen boete, hè? dus dat is gewoon ook weer binnenlopen, dus het onderdeel van de mega boetes. Ja. <laughs> gewoon, ja? Ze trekken gewoon alle leeg. Yeah. Ze zijn echt aan het sturpen. laat <laughs> yeah. uh, uh. nou, ze noemen het bribery in its purest form. Mm. Misschien de boetes betalen aan de VS, is dus dat ook niet. <laughs> ja, bribery in its form. Toen we het nog wel afvroeg. misschien kun je het nog even uitleggen aan de.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 Ja, dat lijstje wordt dan steeds groter eigenlijk op den duur, hè? Ja, je ziet nu al een beetje dat ja, natuurlijk Rusland, Iran en China zitten al bij elkaar. Ja. En ja, het lijkt er toch op of Turkije dan en de Filipijnen ook een beetje die kant op gaan draaien. Ja, goed, joh. Nou ja...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 De mensen die zich aangetrokken voelen tot de positie van de herverdeler van het geld, dat trekt gewoon een hele foute figuren aan. Net zoals macht gewoon een hele foute figuren aantrekt. Ja, ja, ja, jammer. Snu. Ja, uh, nee, nee, nee, uh, ja, ja.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 Met, eh, uh, met Trump die ze had gezegd van, de uh, I grab her by the, by the pussy of zoiets. Ja, Tegen ja, ja. een of ander vriend in een bus, elf jaar, elf jaar geleden of zo. Ja, had... was een uh, neef van George Bush trouwens. Een neef van George Bush, ja. ja. ja en die had hij dan, die had dat kennelijk opgenomen of zo. Dat was natuurlijk een privégesprek. Ja, ja. Ja, dan zie je zo hoe die, hoe, dat, hoe die strijd gebeurt, zeg maar. Er worden enorm berg e-mails gelekt. nou ook weer die Podesta-e-mails. Er een enorme berg bagger komt over wat er voor geldstromen en corruptie is en zo. En dan komt er gelijk weer de tegenmateriaal. Ja, uh, Poetin zit erachter en Trump en de uh, uh, Russian hackers. en uh, dus dan wordt er gewoon weer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 ...op in een geest zijn. Ondergaan heeft het Amerikaanse leger ook twee nep-atoombommen gedropt. Uh, waarschijnlijk als afschrik tegen Rusland. Mm. Uh, in Rusland zijn uh, oefeningen geweest om te beschermen tegen een atoomaanval. 40 miljoen mensen zijn erbij betrokken geweest. Uh, uh, ze hebben gezegd tegen alle hun uh, politici... ...dat ze hun kinderen die in het buitenland studeren moeten terughalen...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 Ja. De vrouwen dus voor hem vallen dat die magnet is en die vrouw gaat zo, die gaat dus okay. naast, uh, meestal aan het uiteinde lopen, dus niet naast het of Ja, maar of zo. in dat praatje had hij ook gezegd geloof ik van, uh, nou ik probeerde dit uh, te versieren en uh, ze ging er niet voor. Wat ook alweer.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 De ja, ja. halve wereldoorlog begon, derde wereldoorlog begonnen in Syrië, waarbij na iedereen aan het schieten is op elkaar. en uh, ja, maar het uh, maakt eigenlijk niet uit vergeleken met Pussygate nee. en transgenderrechten en, transgender en uh, nou ja. ja. maar sowieso, hè, dat, dat een, een, een, als je een van de twee grote politieke partijen bent, dat je sowieso al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 Ja. Oké, okay, en dan gaan we het ook hebben over het uh, nieuwe partijprogramma. Ja, dat allemaal volgende week. Maar staat het partijprogramma al vast of is het alleen lijstrecht? Het staat nooit niet? vast, daar kan altijd ja, voor gestemd worden. Dus 15,6% kan nog uh, van tafel af. Ja, daar kun, kun je bij de komende ALV uh, voor stemmen. Daar zijn die ALV's voor. Hm. Dus, uh, dus allemaal doordat er andere mensen niks ingediend hebben. Daarom hebben we dat erin staan.